Goedenavond lieve mensen, goedenavond allemaal en, uh, ja, mijn naam is Yvonne Hagenaar-Antelwand. En ook weer voor vanavond hartelijk dank dat je ervoor gekozen hebt om naar deze lezing, deze meditatie te luisteren. En graag uh, wil ik dan weer op de gewone getrouwe wijze beginnen.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 Je ademt gewoon het, het licht buiten jezelf in en dat breng je naar het licht dat je zelf bent. Dus de ziel die je zelf bent, dat leg je op elkaar met je visualisatievermogen. Misschien heb je een kaars in de buurt staan, dan haal je het licht van de kaars naar binnen. Of misschien staat er een lamp buiten, misschien is het donker en je ziet een lamp buiten branden. Of je ziet de maan, of je visualiseert de zon, dan haal dat naar binnen en breng dat naar jouw eigen ziel. Zet je benen op de grond, verbind je met de aarde en zie dat je vanuit het middelpunt van de aarde de liefde van de aarde voelt. En voel dat het door je, door je, eh, fontanel chakra, dus bovenop je hoofd, het licht van de kosmos bij jou naar binnen stroomt. En zie dat die twee liefdevormen samen één zijn. En uitkomen daar waar jouw ziel ruist, iets boven je navel. Adem daar eens rustig in. Hou die adem even vast en adem rustig uit. Misschien voel je het kloppen van je hart. en het ademen van je ziel. Misschien hoor je de klank Van de stilte, het geluid van de stilte. Luister naar je eigen ademhaling. Luister naar de stilte in jezelf. Hebt het misschien. Net zo druk gehad als ik. En je bent misschien haastig gaan zitten luisteren. En misschien, net als ik, haastig hier aan mijn bureau zit. Want, o oh jee, ik moet de lezing nog doen. En dan lijkt het alsof de nadruk op het moeten ligt. Maar dat wil ik graag. Dus ja, het moet nog gebeuren. En het is al behoorlijk laat geworden. En haast? Nou. Wat kun je met haast? Je kunt niet een uur korter maken. Dat bestaat niet. Dus wat je kunt doen is rustig zorgen dat die ademhaling weer rustig wordt. Dat het kloppen van je hart weer kalm wordt. Dat je gedachten nu naar één punt gaan. Dat je niet meer af laat leiden door de gebeurtenissen, misschien wel leuke dingen die je hebt meegemaakt, die op je weg kwamen. Maar waar je nu niets meer mee kunt doen, behalve dan een plezierige herinnering. maar nu de stilte voelend en rustig in jezelf komt, voel dat je deel uitmaakt van die energie, van die energie, van die liefde energie en weet dat je uiteindelijk door alle moeilijkheden heen moeilijkheden niet voor niets meemaakt, maar dat het einddoel is dat je opgaat in dat geluk. Een versmelting met vele zielen en een versmelting op een gegeven moment in je evolutie. Door dat poortje te gaan, van een bepaalde sfeer, zodat je één kunt zijn met de liefde van het universum, met Gods liefde kun je ook zijn. Heeft de lezing van vorige week jou geraakt, had het nog wel duidelijker gekund of was het een beetje te duidelijk, was je in staat om door alle woorden heen de onbaatzuchtige liefde voor jou te horen. Voor jou, mens die nu luistert. En het kan nu zijn, dit moment dat ik dit uitspreek. Het kan de ziel zijn, de zielen zijn, die hierop afgekomen zijn. Die mee willen luisteren, maar onzichtbaar zijn, maar wel voelbaar zijn. De ziel, de zielen die luisteren als dit uitgezonden wordt, uitgezonden wordt. De zielen die luisteren als dit op een ander tijdstip uitgezonden wordt. Heb je die onmaatzuchtige liefde voor jou gevoeld je wist het niet daarom ben je onschuldig en onwetend aan de dingen die nu gebeuren in je leven maar ze schudden je wel wakker het maakt wel dat je naar je leven dient te kijken je begrepen dat het geluk gewoon bij jouzelf ligt en nooit afhankelijk is van anderen? En dat je bij jezelf kunt zeggen dat je ze op moet houden te denken. Dat het geluk heel ver weg te vinden is. Het geluk kan overal op deze wereld plaatsvinden. Waar jij bent. Het maakt niet uit waar je bent. Het gaat om jou. dingen in je leven. Niets zal zomaar toevallig gebeuren. Alle dingen in je leven hebben een bedoeling. Niets is zomaar. Toeval bestaat niet. Het komt naar jou toe, omdat het naar jou toe komt. Juist. Om je uit een. Moeilijke situatie te helpen. Om je uit een impasse te helpen. Om je de ogen te openen. Om je wakker te maken. Zo onnoemelijk veel. Houdt het universum van jou. Dat het jou de moeite waard vindt om jou die gebeurtenissen, gebeurtenissen mee te laten maken, die je nu misschien heel vervelend vindt, maar waar jij alles uit kunt halen om een gelukkig leven te leiden. Jij bepaalt immers hoe je ermee omgaat. En niemand anders. Dus hoorde je vorige week de onbaatzuchtige liefde voor jou? Hoorde je, hoorde je goed dat je altijd de vrijheid van denken en handelen hebt, maar dat jij altijd verantwoordelijk bent en blijft voor alles wat je denkt en zegt en doet? Misschien kom je nu wel met, ja maar, dan ken je nog niet. En dan komt er een verhaal. Zij deed, hij deed. Het is een eindeloos gedoe en je komt er niet meer uit. Onthoud één ding. De ander is nooit schuldig. Een relatie, een huwelijk, een samenleving met elkaar, een zakelijke relatie of een vriendenrelatie. Het gaat er altijd om hoe jij ermee omgaat. Een mens die eigenlijk niet heerzuchtig was, kan in een samengaan met de ander een heerzuchtig gedrag, gedrag vertonen. En de partner kan een slaafs vertonen. Maar laten we het even bij dit voorbeeld houden. Ik, kan ook, ik weet niet hoeveel we voorbeelden aan, aanhalen, maar dit is misschien wel een goed voorbeeld. Misschien is het ook wel een beetje extreem, maar gezien deze tijd waarin we nu leven, niet zo heel erg vreemd. En laten we het zien in een gezinssituatie, partner. En laten we eens kijken naar vrouwen die niet meer thuis voor de kinderen zorgen, maar hun eigen carrière hebben. Mannen die niet meer per se mannelijk werk doen, maar ook als ze thuis zijn de was doen of ze opvouwen, ook het huis willen zuigen en... Ook de kinderen er doen. Kortom, deze tijd is een totaal andere tijd dan toen mijn generatie, van de babyboom generatie, jong was. Want het was in die tijd heel gewoon dat mannen werkten en vrouwen deden het huishouden en de kinderen. Mannen deden in huis niet zo heel veel en waren daar nog trots op ook, want ze brachten immers het geld binnen. Want dat was wel genoeg, vonden velen. Vrouwen dachten daar anders over en wilden zich losrukken uit die vorm van leven. Een vorm die ook door onze moeders als soms, niet altijd, maar als beknellend werd ervaren. En ook weer door hun moeders. En ook niet door iedereen, hoor. Want er waren genoeg vrouwen die ervoor kozen om niet te werken. Af en weer aangeland in deze tijd... Zitten we tussen aanhalingstekens met vrouwen en mannen die het toch maar oorlijk moeilijk hebben met elkaar? Onze dochters, de vrouwen, de moeders van nu wilden we graag en al te graag laten studeren. En onze zonen studeerden als vanzelfsprekend, maar moesten ook leren. Hoe een huishouden gerund moest worden. Deden wij de babyboers iets verkeerd? Hadden we het anders dienen te doen? We kunnen daar allemaal verschillend over denken. Maar feit blijft wel dat er nu vrouwen zijn die zeer zelfstandig zijn. En vaak ook meer verdienen dan hun mannen. En dan ook nog kinderen baren, opvoeden en grootbrengen. En daartussendoor ook nog een huishouden runnen. Van hun mannen eisen dat ze ook meehelpen. Dat ze ook hun inbreng hebben in het huishouden met de kinderen. Dus mannen helpen mee waar ze kunnen. Maar het lijkt wel alsof die mannen steeds maar kleiner en kleiner en nietiger geworden zijn. Ook weer niet. Alle mannen zeker niet. Maar kijk maar eens. Nou, ik heb ook absoluut niemand op het oog hoor. Constateer. Zie om mij heen. Hoor. Lees. Ongetwijfeld houdt iedereen van elkaar. Maar vrouwen, die vrouwen zijn boven zichzelf uitgestegen en zijn geworden wie ze wilden zijn. En die mannen, nou, die schrokken zich wezenloos, want allemaal zo anders dan bij hen thuis vroeger. En ze besluiten vaak dan maar alles te doen wat die vrouw vraagt en eist voor de lieve vrede. En hier begint de misère. Was het vroeger de vrouw die altijd meegaf en hevig zat te pliezen, dus iedereen tevreden wilde stellen, nu lijken de rollen omgekeerd. En veel mannen vertonen nu dit gedag, gedrag. Dan maar pliezen en de anderen in alles te zin geven voor de lieve vrede. Denken ze. We in de val stappend, waar de vrouwen al zo voor jaren geleden in stapt. Zijn mannen niet allen gelukkig, gelukkig niet allemaal, maar velen wel. Zijn mannen hun het evenwicht kwijtgeraakt? Het ziet er nou uit dat het bij heel veel mannen zo. Zoiets aan de hand is. Ik heb het dan niet over mannen die erop losmeppen, dat is ook weer een, een zielige toestand. En daar gaat deze lezing nu niet over, tenminste niet helemaal. Maar die mannen die, dus helemaal flegmatiek als het ware, in een stoeltje zitten en niet meer weten wat ze moeten doen. Zij dienen weer op te staan en duidelijk te zijn en partner te zijn voor die vrouw die alleen maar wil dat die man gewoon die ruggengraat weer laat zien. En weer zo sterk is als hij vroeger was. Een goede partner, een goede vader voor de kinderen. Een sterke persoonlijkheid. Dat is alles wat die vrouwen willen. Dus die mannen dienen weer op te staan en duidelijk te zijn. En misschien eens een keer nee te zeggen. En eens een keer tegen te geven en niet steeds maar te pleasen. Een gewoon weer werkelijk mens durven te zijn. En niet bang te zijn voor de toren van hun echtgenoten. Die wellicht de neurose van eeuwenlang onderdrukking botviert op haar echtgenoot. Begrijpen. En je niet weg laten zetten. Weer sterk in jezelf komen te staan. Wel aardig zijn. En voor jezelf opkomen. Dit hebben vrouwen ook moeten leren. En mannen, voor mannen was het altijd als vanzelfsprekend omdat vrouwen jullie zo behandelden. Maar nu is het andersom. Nu zijn vrouwen sterk geworden en zijn jullie een beetje de weg kwijtgeraakt. Dus voor jezelf opkomen. Net zoals die vrouwen op dienden te staan en voor zichzelf dienden op te komen. En dus de afgelopen jaren zeiden. Dat verdien ik niet om zo behandeld te worden. We hebben vrouwen al generaties gezegd. En het resultaat, resultaat is vrouwen, dochters, die sterk in hun schoenen staan. Maar tegelijk lijkt het daardoor alsof hun mannen, niet allemaal, maar vele mannen kleine wezentjes zijn geworden. Dat waren ze nooit en ze zullen het ook niet zijn. Maar het lijkt er wel op dat ze zich zo weg laten zetten. Mannetjes, wanneer worden jullie wakker? Nee, niet zoals het vroeger was: dat je vrouw haastig met de pottoffels kwam aanzetten als je net thuis kwam, maar op basis van gelijkwaardigheid. Dat is een goed gevoel voor jou en voor je partner. De ander is nooit schuldig. En je hebt het zelf in de hand, hoe het gedrag van de ander toch zomaar ineens kan veranderen. Een bazig gedrag van de een kan een onderdanig partner opleveren. Een slaafse partner. Als die partner niet zichzelf wil zijn, maar onder het mom van de liefde, alles voor die ander doet, zodat hij zichzelf verliest en als een hoopje niets uit het huis gezet kan worden. Er zijn Goddank mannen die net op tijd wakker worden en inzien dat ze aan, het aan zichzelf te wijten hebben om een onderdanig gedrag te vertonen. Ze hebben zelf, de partner, te veel uh, ruimte, zou je zeggen. Ruimte gegeven. La, zoals bijvoorbeeld, waarom heb je de zakdoeken zo opgevouwen? Waarom heb je de handdoeken zo gedaan? Ik heb nog zo gezegd dat je dat zo niet moet doen. Je weet toch dat ik dit en je weet toch dat ik dat. Nou, dat is... Als je dat jarenlang volhoudt en steeds er weer een schepje bovenop doet kan het de ander helemaal horen doormaken. En die kan dus, omdat die misschien geen ruzie meer wil, alles doen wat die ander wil. Uit angst, uit schuldgevoel, uit onmacht. Het zou allemaal kunnen, maar wordt het dan nu tijd... Vind je niet, wordt het dan niet nu tijd om daar verandering aan te brengen? Je wil toch wel voor je kinderen een goed voorbeeld zijn? Hoe zij later een vader of een moeder moeten zijn. Ze de keuze maken om een partner te kiezen. Maar jouw kijkers, je wordt gezien door je kinderen. Juist om die kinderen die je bij jezelf te komen. Want dat kan toch zomaar ingezien worden door beide. De een dient in te zien dat een slaafsgedrag gedrag niet werkt. En de ander dient in te zien dat een bazig gedrag niet werkt. Het is alleen moeilijk om dat de een duidelijk te maken en de ander duidelijk te maken. Liever is het hen om de, veng, de vinger van de, van, om de vinger naar de ander te wijzen. Het is ook makkelijker, vind je niet? Maar je hoort steeds mij zeggen, de ander is nooit schuldig. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gedrag wat je vertoont. En de ander is de spiegel voor jou. De een hoeft zichzelf, hoeft zich slechts zelf in de tank te nemen. En de ander zichzelf ook. Je hoeft alleen maar eerlijk naar jezelf te kijken en niet naar de ander. Niet, ja maar jij. Je hoeft alleen maar naar jezelf te kijken. Wat je allemaal anders had kunnen doen. Ik zeg met nadruk niet verkeerd deed, maar wat je anders had kunnen doen. Maar dat is eigenlijk alles. Als er ooit een basis van liefde is geweest, is het toch werkelijk simpel om dit terug te voelen. Als je eerlijk naar jezelf kijkt. En niet voortdurend die vinger naar de ander wijst. Logisch, hè? Heel logisch. En het lijkt allemaal heel gemakkelijk niet waar als je dit hoort. Maar ik weet het hoor. Ik zie het. Als je er zelf middenin zit, dan geloof je dit allemaal niet. Dan denk je dat jouw leven een uitzondering is, en dat het in jouw geval heel erg anders is en veel zwaarder. En dat die ander niet kan veranderen. Want daar had jij je zinnen op gezet: de ander te veranderen. Ik ben toch een goed persoon? Mij valt geen enkele blaam. Ik doe niets verkeerd. Die ander doet alles fout. Is het niet waar? De ander is nooit schuldig. Beiden dienen te veranderen. Niet voor de ander, juist nooit voor de ander, maar voor jezelf. Zodat je als je werkelijk naar jezelf gekeken hebt, echt volslagen eerlijk naar jezelf gekeken hebt, de ander ineens zomaar ook is veranderd. Als je hier doorheen gegaan bent, zie je de eenvoud van deze woorden en ook de waarheid hiervan. Maar vooral de simpelheid om uit een conflict te komen, om uit die impasse te komen. Want waar gaat het om? Het is niet anders dan de vrede in jezelf opzoeken en te bewaren. In al mijn lezingen heb je kunnen horen hoe je daartoe kan komen. Sommigen weten het dan ook. Maar weten is iets anders dan voelen. Werkelijk voelen, diep in jezelf. Voelen met je hele gevoel. En dan ook dat gevoel in jouw leven leggen, in jouw gebeurtenissen, in de dingen die voorkomen in je leven. Zo, en daarin leggen, zodat je de dingen inziet. Kijk naar jezelf. Concentreer je niet op die ander. Kijk naar jezelf en kijk eerlijk naar jezelf. Dat is gewoon alles in al zijn simpelheid. Die weg naartoe. Nou, daar heb ik net bijna 200 lezingen over gedaan. Om het je uit te leggen. Iedere keer in een andere vorm. Nou, dat ga ik me in deze lezing weer niet allemaal uitleggen. Alhoewel, ik geef het je al aan. Het enige is in feite, wees eerlijk naar jezelf. Daar ligt het, daar ligt ook het geluk. Daar ligt de sleutel. Het is allemaal bekend hoor, want ieder huwelijk, iedere samenwerkingsvorm, ieder partnerschap, komt hier, moet hier doorheen. En dus ook mijn babyboom-generatie heeft dit in alle vormen meegemaakt. En de een kon er wel mee omgaan en de ander niet. De een vertikte het om eerlijk naar zichzelf te kijken en bleef die vinger wijzen naar de ander. En de ander keek af en toe eens eerlijk naar zichzelf en kon het toch niet verkroppen dat die ander dan gelijk zou krijgen. En bleef weer vastzitten in zijn eigen ellende. En de een vond het veel te lastig. En bleef maar zeuren en klagen over de partner en deed er vervolgens bij zichzelf niets aan. Om te merken dat als de partner overleden was, dat hij precies die dingen overnam waar hij al die jaren de pest aan had of zei Eindelijk begrijpende dat het bij hen zelf lag. Als ze dat wilden zien. En de ander deed precies hetzelfde. Maar misschien ook wel in de gedachten. En verschool zich achter de kranten of achter de tv. En soms, de gesprekken waren er gewoon echt niet meer. En je ziet ze wel zitten in restaurants, echt paarden. Nou, te kijken elke kant op. Een gesprek is niet meer mogelijk. Maar vergis je niet hoor, het zijn ook echtpaarden die in volkomen harmonie, rustig bij elkaar zitten. Dat kan ook, dus generaliseer niet. Maar over het algemeen is er toch een zekere ja, kalmte, zekere status quo bereikt, maar die niet die, die liefde, die, dat evenwicht in dat huwelijk is, in die samenwerking is. Maar toch iets knaagt. Nou ja, dan kun je nadenken of je het zo wil doen in je leven of dat je het maar laat zitten. Maar goddank willen onze kinderen en de dertigers en de veertigers van nu niet zo leven. Niet allemaal, maar de meesten willen toch niet zo leven. Die hebben besloten om daar een, een andere manier, een andere draai aan te geven en we willen het uitdiepen en alles doen. Niet alleen dit of niet alleen dat, maar en dit en dat. En velen gaan er dan ook voor om hun huwelijk of samenwerking of wat dan ook... Um, ...nieuw leven in te blazen, om er echt wat aan te doen. Om werkelijk eerlijk bij zichzelf te kijken. En als het echt niet, echt niet kan, dan ook die grote stap durven te wagen. En als het wel kan, er alles aan doen. Misschien ter wille van, maar wat het dan ook is om uiteindelijk als zielen met elkaar de vrede te kunnen bewaren. Ondanks dat mensen zeggen dat er zo gemakkelijk gescheiden wordt, ik zie dus dat er ontzettend goed hard gewerkt wordt en dat mensen eerlijk zijn en bereidwillend zijn om, om goed met elkaar te leven. Want bedenk ook nu weer eens bij jezelf dat toen je, toen je zelf nog in de astrale wereld was, dus toen je nog niet geboren was, je die ouders hebt uit, uitgekozen, maar ook een vorm hebt neergezet over jouw leven, een blauwdruk neergezet hebt over jouw leven. Dus ook die afspraken gemaakt hebt met de ziel, die jouw partner zou worden, je zakenpartner of je echtgenoot of echtgenote. Dat zijn afspraken die met andere zielen, in die astrale wereld gemaakt zijn. En er is gekeken of de mogelijkheid was dat je je karma kon leven, je levensopdracht kon leven. En je kunt je ook voorstellen dat jij die afspraken met andere zielen gemaakt hebt. Beslot dus ben je een bewuste ziel die in deze tijd leeft. En alle ongemakken uit de eerdere levens nu in dit leven op een goede, of laat ik zeggen, op de juiste wijze te vervullen. Hoe weet je dat nu, zou je kunnen zeggen? Dat weet je, dat voel je, dat voel je. Dat voel je omdat je de moeite hebt genomen voor jezelf om jezelf het beste te geven. Dus eerlijk naar jezelf te kijken. Je hebt dus in die astrale wereld verbindingen gemaakt, naar nou, al die zielen die je later tegen zou komen. En de zielentrilling die maakt dat je elkaar dan herkent als je op aarde leeft en werkt. Bij sommigen kan dat een kortstondige relatie zijn. Bij anderen dient het het uitwerken, uitwerken zijn van een langdurige relatie. Voor sommigen is het een hele opgave om een relatie in stand te houden. Misschien eindelijk in dit leven ligt de kans daar en het leven maakt dat je de mogelijkheden dient te grijpen om dat tot een langdurige relatie te maken. Het zal wellicht niet eenvoudig gaan. Er dient hevig nagedacht te worden. Eerlijk bij zichzelf te raden gaan. Niet de aandacht voortdurend bij de ander te willen leggen. Niet negatief denken over de ander. De irritatie bij je te houden. Want het is jouw irritatie. Het heeft in feite met die ander niets te maken. Het is hoe jij die ander op dit moment ziet. Je bent blind om te zien hoe de ander werkelijk is. Je ziet dat wat je zelf mankeert. Het dient dus hevig nagedacht te worden. En de vrede dient steeds maar weer in je hart aanwezig te zijn. En steeds voortdurend dien je je dat te realiseren. Waarom? Nou, wellicht heb je in de vorige levens steeds daartegen, daartegen opgelopen. Je wilde misschien dan niet meer verder, want veel te lastig. En dan maar weer een scheiding, huppakee, kan allemaal. Of steeds maar weer een nieuwe relatie, weer een nieuwe relatie, omdat het lastig was om een relatie vast te houden. Dan maar niet en weer komt een nieuwe relatie. En ja, daar is niets op tegen hoor. Als jij dat wilt, dan wil je dat. Er ligt een veroordeling in om steeds maar weer weg te lopen voor jezelf. En dat is een vermoeiende bezigheid die vele levens kan duren, Want je denkt dat je wegloopt bij die ander omdat je het niet meer kunt verdragen, maar... Je begrijpt toch nu wel dat je voor jezelf wegloopt? Dit kan vele, vele levens duren totdat je dit eindelijk in de gaten hebt. En misschien wel totdat je dit zo vaak gedaan hebt dat je tegen jezelf zegt, genoeg is genoeg. Vanaf nu af aan, of misschien in een volgend leven, zal ik er alles aan doen om een samenwerking, een huwelijk of wat dan ook, in stand te houden. En te volbrengen tot het eind, of zoals gezegd wordt, totdat de dood ons scheidt. Het valt werkelijk niet mee. Aangezien het kan zijn dat die mens nog steeds voor weggelopen is, kan het een zware toestand worden. En het kan moeilijk worden om juist dat moeilijk, die partnerschap, die zakelijke, zakelijke relatie in stand te houden. Maar het kan ook zo zijn dat er uit angst geen andere relatie aangegaan wordt. En dat die mens er maar uit luiheid of angst of voor geld bij, de, bij die partner wil blijven. Misschien heeft hij of zij heel veel geld en nou, dan blijf ik maar, hoor je dan. Want anders heb ik niks. Tja, ik blijf voor dit of voor dat. Ja, het kan dus ook anders omgaan. Misschien is het al ingevuld dat je een relatie in stand kan houden, hm, ik het. Maar het is toch niet ingevuld om eruit weg te gaan omdat het niets meer inhoudt, omdat het troosteloos is, of volslagen negatief, of gewelddadig. Dan moet je gewoon weg. Misschien durven mensen dat dan ook niet uit de angst dus. Dan wordt het ook voor die ziel steeds moeilijker gemaakt. Dus de de gebeurtenissen volgen zich op dat het alsmaar moeilijker wordt om uit zo'n relatie weg te gaan. Geweld van alles, misschien wel heel veel geld. Het wordt steeds moeilijker gemaakt, totdat ook die ziel zegt op een gegeven moment, genoeg is genoeg en nu stap ik op. En als er geweld in het spel is, dan, dan dat de ziel dan zegt, dit geweld verdien ik niet. Maar ook dit kan levens duren voordat die mens wakker wordt en eindelijk aan zichzelf het beste geeft. Het kan dus nooit zomaar gezegd worden, hè? scheiden of niet scheiden. Dat is voor ieder mens, iedere ziel weer anders. En daarom kan er ook nooit over geoordeeld worden of veroordeeld worden. Het zijn afwegingen die niet licht zijn, maar hevig over nagedacht dient te worden. En waar kan dat beter dan op deze aarde? Waar we het elkaar zo moeilijk mogelijk kunnen maken in de relatie. Ja, lieve mensen, en daarom is het ook zo belangrijk om in de kracht van je ziel te denken en te voelen om dat ego-denken los te laten, om daarvan af te raken. In de emotie van het gebeuren maak je beslissingen die anderen kunnen schaden, en vooral de grond om de kinderen kunnen wegslaan, terwijl het wellicht niet de karmische bedoeling was geweest om tot een scheiding te komen. Mensen hebben het hier moeilijk mee. En ik geloof dat mensen daar absoluut niet lichtzinnig over denken. Het is een puur stoffelijk gebeuren. Het huwelijk partnerschap. Maar dat uitgediept dient te worden vanuit de trilling van de ziel. Het is niet eenzaam. Je dient het wel alleen te doen. Omdat je alleen maar jezelf hebt. Maar weet... Dat je altijd je geleidegeest bij je hebt. Je bent nooit alleen. Toch dien jij de beslissing te nemen om goed bij jezelf te raden te gaan. Dat heeft niets met de ander te maken. Ben je wel zo goed, zoals jij over jezelf denkt? Voel je je op een gegeven moment schuldig? En voelt het lekker om in die valstrik te blijven zitten. De valstrik van het schuldig zijn en te voelen. Het is werkelijk bizar, vind je niet? Want dan gaat het werkelijk en eng voor je worden, je schuldig voelen terwijl je de dingen deed zoals jij dacht dat het diende te gebeuren. Ook al had je de dingen anders kunnen doen. Maar jij deed wat je diende te doen en ben je daarom schuldig? Wellicht nooit, want misschien lag een bepaalde gebeurtenis waar je nu over in zit en waar je nu over zit te piekeren, wel in de lijn van jouw karma, om je wakker te schudden. Misschien was er een andere vrouw, misschien was er een andere man in het spel, en kwam die mens, juist die mens, op het juiste moment in jouw leven, met de karmische, de geestelijke bedoeling, jou wakker te schudden. In het universum zijn geen fout, er is geen schuld, Alleen het uitwerken van het karma, de levensopdracht, hier op aarde geldt. Met het doel om het bewustzijn in een versnelling te brengen. Die ander is niet toevallig op je weg gekomen. Misschien wel om je even weer die liefde te laten voelen. En bij jezelf te raden te gaan of alles de moeite waard was om alles achter je te laten. Er is geen oordeel in het universum. Niemand zal dat veroordelen. In het universum. Wat mensen betreft, ligt dat anders. En misschien is het wel dat die ander toevallig op je weg gekomen is, om je wakker te schudden, omdat je op een dwaalweg beland was. Een dwaalweg met een dwaallicht. Dan kwam die gebeurtenis als een cadeautje op je weg. Dan kon je het aangrijpen nadat je het beleefd had, om het om te keren en te begrijpen dat je het nodig had om tot anderen, andere gedachten te komen. De pijn die daarmee gepaard kan gaan, kan immens zijn immers Hoe groter de pijn, hoe verder je weg was van je eigen ziel. Je krijgt het aangereikt om in te zien waar je je bevindt. Waar je je in het licht bevindt, voel je geen pijn. Dat is, dat is zo'n waarheid. Zie goed, die pijn is er omdat het niet juist is. Omdat, omdat het je aangereikt wordt om je te laten zien waar je je bevindt, dus niet in het licht. Want als je je in het licht bevindt, voel je geen pijn, is alles liefde, dan ben je op de juiste weg. Om in te zien, als je die pijn voelt, wat je anderen aandeed met bijvoorbeeld jouw gedrag, of dat de ander te willen pleasen was, of de ander bevelen te geven om achteraf te zeggen, dat die andere niets waard was. En juist in deze tijd, nu, waarin we nu leven, kan dat niet meer eindeloos zo doorgaan. Dan zullen de gebeurtenissen voor mensen, die met zichzelf in de knoop of in de knoei zitten, tot een andere gedachte dienen te komen. Ze krijgen gebeurtenissen die niet uit kunnen blijven, want ze zijn een logisch gevolg van hun eigen handelen. En die gebeurtenissen zijn dan wellicht heel vervelend voor iedereen, maar in principe zijn het cadeautjes van het universum. Je kunt weer opnieuw nadenken, je kunt opnieuw beginnen, want dat geeft het je, de mogelijkheid tot verandering in jezelf. Want opnieuw beginnen, of met elkaar of niet, kan altijd en is altijd een optie, vergeven jezelf, de ander. De dingen inzien en tot een gesprek komen. Een diep gesprek, maar op basis van gelijkheid. Een gelijkheid die bij jezelf ligt en niet met de vinger naar de ander wijst. Die ander mag zijn die hij of zij is. Net zoals jij dat mag. Jij mag gillen en schreeuwen, net zoals die ander dat mag. Daar ga jij eenvoudig niet over, je gaat niet over die ander. En die ander is is ook niet schuldig aan het feit dat jij je miserabel voelde in je samenwerking met hem of haar, of in je huwelijk of partnerschap. Daar ben jij en jij alleen verantwoordelijk voor. Dus de mogelijkheid tot veranderen, de ander waarlijk zien op zielenniveau, die mogelijkheid ligt, het is aan jou. Niemand Niemand kan je vertellen hoe te leven. Maar je hebt de keuze om hier naar te luisteren wat hier gezegd wordt. Je kunt er je voordeel mee doen. Alles heeft te maken met jouw gedachten. Zo je wilt met je vorige levens. Met de echo's uit het verleden. En neem je daarvoor jouw verantwoordelijkheid. Ook jouw leven verloopt volgens de wetten van het leven, de wetten van de natuur. Daar hoort alles bij wat je nu ervaart en meemaakt. Het is aan jou om te bepalen hoe je hiermee omgaat. Blijf je doorklagen of doorzeuren of jezelf schuldig vinden of de schuld aan de ander geven? Ach, het is niets anders dan een beslissing die jij neemt met de verantwoordelijkheden. Die hierbij horen. Want als jij klaagt, kun jij er niet mee omgaan. Of zet je een streep onder al dat gedoe en schud je je veren even los. En neem je jezelf voor een goed gesprek, een eerlijk gesprek vanuit jezelf te hebben met die ander. En niet van de ander te eisen dat hij ook eerlijk is of dat hij ook dat is. Want je gaat niet over de ander, maar wel over jezelf. Het kan. En het kan een totaal andere, betere toekomst voor je uitleggen. En het ligt gewoon voor je op. Met leven en licht, liefde en natuurlijk, dient er wel het een en ander opgeruimd te worden. Oh, maar ook daar ga jij weer voor. En misschien wel letterlijk opgeruimd te worden, want rommel gaat op je schouders zitten en houdt je tegen. Maar daar heb ik al eens een keer een hele lange lezing over gehouden en dat ga ik nu niet meer doen. Maar zoals altijd, aan jou de keuze. Maar lieve mens, twijfel er niet aan. Het is een gebrek aan begrip. Denk daarover na. Het is een angst voor iets dat je onbekend is, maar voor de werkelijke uitkomst hoef je geen angst te hebben, geen twijfel te hebben. Alles kan voor jou totaal anders uitpakken, maar wel altijd beter voor jou, maar ook voor anderen. Want geluk en liefde komen nooit tot stand als je anderen pijn doet, in elke vorm. Dan ook. Zou deze lezing ertoe toe bij kunnen dragen? Dat je op een andere wijze naar jezelf kijkt. Omdat jij ook dat je weet dat je ook tevreden in jezelf hebt. De liefde, die liefde waar ik het altijd over heb. Want dat ben jij ook. Juist jij. Ja. En lieve mensen. Dan toch ook weer bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot de volgende week. En ja, je kunt altijd uh, via mijn website op de website van www.dizlangeijen.nl komen. Maar nou ja, mijn website is ykra.nl. En eh, ik wens je een hele goede week. Ik wens je een, een eerlijke week. Ik wens je dat je eerlijk naar jezelf mag kijken. Dat je wakker wordt. Dat je jezelf wakker schudt. Dat je jezelf vastgrijpt aan je nekvel. Dat je jezelf eens door elkaar schudt. En dat je daarom het beste aan jezelf wil geven, eerlijkheid. En die liefde die daarbij hoort. Ja, nogmaals, dank voor het luisteren. En graag tot volgende keer. Dag!